Hij zou een politicus van de Tea Party-beweging hebben bedreigd. Tijdens een discussie over de schietpartij stond de man op... maakte een foto van de politicus en riep je bent dood. Bij de schietpartij vorige week was parlementariër Gabriel Giffords het doelwit. In Amsterdam is vandaag een manifestatie... waarbij Links-Nederland op zoek gaat naar alternatieven voor het beleid van het kabinet. Volgens de PvdA, die de manifestatie organiseert... maken veel mensen zich zorgen over de economie en de manier waarop we met elkaar samenleven. De partij wil de krachten bundelen met maatschappelijke organisaties en andere partijen. Ook de leiders van SP en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. Zangeres Caro Emerald is de winnaar van de popprijs 2010. De jury was lovend over haar knapgemaakte herkenbare muziek. Emerald is bekend van hits als A Night Like This en That Man. De popprijs is voor de artiest die een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de Nederlandse popmuziek. Het weer zwaar bewolkt en hier inavond motregen. Vanmiddag overal droog en af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. 47. Ik ga lekker de stad in. Het is een kleine. Op zondagmiddag, uh, meestal oefening ik dan met mijn band. Op zondagmiddag nou, dan gaan wij meestal uh, als weer het bos in wandelen. En anders naar een museum. Is leuk met het gezin? Zondagmiddag? Uh, Niks. Uh, ik zit op uh, Turkse volksdans. Uh. Ja, um, als, als ik die niet heb, dan uh, slaap ik thuis uit. Op zondagmiddag bezoek ik altijd mijn moeder in het verpleeghuis. Uh, mijn vriendin spelen. Niet zo heel veel. Slapen, computeren. Op een zondagmiddag, meestal zit ik dan uh, op de bank. Net als ik. Ik zit ook altijd op de bank. Is meestal als ik wakker ben geworden, ik meestal word ik rond een uurtje of elf heel wakker. Straks over een uur, dan ga ik weer slapen. Want tot zeven uur is het 4-7. Goedemorgen, het is 16 januari 2011. Met zometeen uh, onze zoektocht naar de boer en vrouw van Boerzoekvrouw. Want daar ga je natuurlijk vanavond weer naar kijken. Jij en 4,5 en een half miljoen andere mensen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal al eens een keertje opgenomen. Hè? Ja, dus wij zaten afgelopen week te denken. Wat nou als wij met 4-7 eens gaan zoeken of het nog bij elkaar is. Hè? Of Gijsbert nog bij zijn liefje is. En of Frank nog bij zijn nieuwe vriendin is. Today is finest. Zometeen hoor je het. Want uh, Bas en Rick zijn op onderzoek uitgegaan. Ze zijn de boerderij opgegaan. En ze weten wat. Wat ze weten, dat weet jij zometeen ook. Want uh, straks hoor je de reportage van Bas en Rick. Nu eerst gaan we uh, een mooi vakantie doen uit Today's um, BNN Today. De hele week hebben we natuurlijk van, acht, uh, van half negen tot tien BNN Today. En um, gisteren bestond Wikipedia tien jaar. En Willemijn Veenhoven van BNN Today had een echte Wikipedia-ganger te gast in de studio. Dit is Radio 1. BNN Today. Het is een van de populairste websites ter wereld, Wikipedia. En uh, morgen viert de online encyclopedie haar tienjarig bestaan. Met Lodewijk Geloof, bestuurslid van Wikimedia Nederland... praten we over het enorme succes van die site. Lodewijk, goedenavond. Goedenavond. Eerst even uh, uh, wat cijfers. Hoeveel pagina's heeft Wikipedia? Ja, er zijn 17 miljoen uh, uh, artikelen over 270 talen verspreid. Zo. En uh, die trekken zo'n 400 miljoen bezoekers uh, per maand. En ik las iets dat in de toekomst uh, willen jullie op naar de miljard, geloof ik, hè, per maand. Ja, heel graag. Uh, uiteindelijk willen we natuurlijk dat de hele wereld kan meegenieten van de kennis. Ja. En uh, dat betekent dus ook uh, het, de derde wereld. En die heeft er momenteel natuurlijk vanwege het gebrekkige internet uh, nog geen goede toegang toe. Met India, en dan moet de slag geslagen worden. Ja, India, ja. China, uh, want in China zijn ja, we ook helemaal tuurlijk. nog niet populair. Ja. We zitten daar niet eens in de top 100 van de websites... Daarvan al te dus, halen. Dus het is zeker nog winst. Even over uh, vroeger, tien jaar geleden. Um, toen Jimmy Wales, dat is de oprichter en bedenker van Wikipedia. En uh, toen in zijn tijd werd hij voor gek verklaard. Zeiden mensen: Ja, dat gaat toch nooit lukken. Dat is helemaal niet betrouwbaar als gewone mensen artikelen schrijven. Um, en toch werd het een enorm succes. Hoe kan dat? Ja, mensen zeggen altijd: Als je het probeert te verklaren in theorie, dan gaat het helemaal niet lukken. Doe toch um, maar een poging. Ja, ik doe een poging. <laughs> het komt uiteindelijk door de vele vrijwilligers. Uh, je hebt al die mensen die werken er keihard aan en die stoppen allemaal een stukje informatie erin. En omdat het zoveel verschillende mensen zijn, kunnen ze elkaar allemaal compenseren, aanvullen. En op die manier krijgen we toch dat gewel, geweldige werk uh, en voor daar elkaar. ben jij er ook eentje van? Ja, ik ben gewoon een van die vele ja. vrijwilligers. Ja. Maar je moet toch, want wat, grappig, we hadden het er vandaag op de bn 2 d redactie over en iedereen weet wel hoe het werkt. Maar toch blijft het een beetje een vaag verhaal hoe dat nou zit met die vrijwilligers. Dus als je dat nog even kort kan uitleggen hoe dat nou werkt. Ja, je hebt dus um, al die artikelen en al die artikelen hebben een bewerkknop. Iedereen kan erop klikken, daar hoef je je niet eens voor te registreren. En dan kun je gewoon een fout verbeteren, kun je hem opslaan... en dan kan iedereen direct uh, die, opgeslagen, uh, die, die opgeslagen versie zien. En vervolgens heb je dus ook een heleboel gebruikers die dan een account aanmaken. En die gaan uh, dan wat, uh, wat harder werken. Dus die gaan dan uh, bijvoorbeeld uh, langere artikelen schrijven... die gaan vandalisme bestrijden, nieuwe gebruikers begeleiden... Uh, controleren van uh, nieuwe uh, bewerkingen. En op die manier uh, een soort uh, sociale structuur in stand houden. En daar ben jij er eentje van. Jij bent zo iemand die actief pagina's vol schrijft. Ik heb in de, in de afgelopen jaren heb ik flink wat pagina's vol geschreven. Ik heb ook vandalisme bestreden. En, momenteel, en wat wil je met, met vandalisme trouwens? Ja, je hebt, dus, um, je hebt dus heel veel mensen die inderdaad proberen fouten te verbeteren. Maar je hebt helaas ook nog steeds een heleboel mensen die dan het heel grappig vinden om uh, op Wikipedia te schrijven dat meester Jan een homo is. <lacht> en uh, ja, daar toch uh, heel erg op moeten lachen. Ja, ja. En helaas, ja, dat doen ze op schuttingen. Dat doen ze ook op Wikipedia. Nou, dat ja. moet teruggedraaid worden helaas. En dan ben jij zo iemand die dat dan, dan weer afhaalt? Dat heb ik in het verleden zeker gedaan. Hm. Uh, momenteel zijn er heel veel andere vrijwilligers die zich daarmee bezighouden. Ik uh, vind het momenteel vooral uh, leuk om uh, achter de schermen bezig te zijn met het organiseren van conferenties en ook het, nog steeds het schrijven van artikelen natuurlijk. Maar iedereen kan een artikel schrijven, hè? Ja, of iedereen je hoeft niet ingeschreven artikel. te staan? Inderdaad. Oh. Alleen naarmate je ingeschreven staat, wordt het wel wat makkelijker, want je krijgt wat extra knopjes tot je beschikking. Ah, okay. En uh, ja, je, je hebt wat meer vertrouwen van de gemeenschap. En iedereen kan dus ook fouten herstellen. Um, en, maar goed, dan word, dan word je heel erg in de gaten gehouden. En als je ja, dan... Ik roep ook van iedereen op: als je een fout tegenkomt, verbeter hem gewoon. Want het is zonde om hem te laten staan. Ja, ik, net dacht ik: laat ik nog heel even checken. Ik heb ook een Wikipedia-pagina. Geen idee wie hem heeft gemaakt. Uh, maar er staan allemaal fouten in. Uh, bijvoorbeeld dat ik nog nooit een studie heb afgemaakt. Het is niet waar. Ik heb heus wel eens een keer in mijn leven iets afgemaakt. Maar dat, ja, een beetje uit leidigheid. Maar ik kan dat dus gewoon veranderen zelf. Sowieso, technisch gesproken, kun je alles veranderen. Um, ik zou het, als je het over je eigen artikel hebt, wel heel erg voorzichtig daarmee zijn. Want uh, het is heel moeilijk om over jezelf neutraal te schrijven. Als het om feitelijke dingen gaat, is het prima om dat gewoon nee, aan te passen. Nee, maar ik bedoel, die, dat van die studie, dat klopt gewoon. Ik heb het gewoon afgemaakt, maar het staat gewoon verkeerd. Als het gewoon... feitelijke dingen zijn, kun je ja. het gewoon aanpassen. Liefst met een bron erbij. Dus als er ergens in een boek of in een, uh, op een website uh, duidelijk aangegeven staat. dat jij een studie hebt afgemaakt, kun je daar <lacht> gewoon naar verwijzen. Hallo, ik ben het zelf. Ik weet het toch. Moet ik met een diploma ja, mee? Maar wil. iemand moet aan de andere kant van het internet, maar gaan uh, raden dat jij echt jezelf bent. Iedereen ja. kan zeggen dat jij jij bent. Ja, en ik moest ook nog even zeggen... onze grote held van de ranking, de nieuws, Luc Iking... die had ook een pagina, was iemand had hem aangemaakt. En die is toen weggehaald door jullie dus, door de vrijwilligers. Omdat hij... Te onbelangrijk zou zijn op de radio. Ja, daar kan ik. Ik, uh, ik zou het niet weten. Nee. Um, maar dat is inderdaad een proces dat altijd uh, bezig is. Er komen nieuwe artikelen binnen en vrijwilligers die gaan dan kijken van nou hoort het in een encyclopedie thuis, is het neutraal genoeg geschreven. En dat en zo iemand er... als jij zou kunnen hebben gezegd. Sorry, Luc, ik ging je met te onbelangrijk op. Nou ja, maar dat zal. Dat wordt dan gedaan geleden. op basis van de informatie in het artikel. Het kan okay. ook zijn dat er gewoon te weinig instond. Uh... Ja, even over. Um, um, Jij bent een van de van de vele vrijwilligers. In, ja. Vroeger schreef je heel veel artikelen, nu, nu zeg je meer achter de schermen, het is allemaal vrijwillig. Waarom doe je dit? Ja, ik vind het gewoon eigenlijk stiekem omdat het gewoon heel leuk is. Maar tegelijkertijd ook omdat het, um, omdat het eigenlijk heel veel zin heeft. Als ik een artikel schrijf, als ik iets verbeter, dan heeft iedereen daar iets aan. Um, de volgende die het artikel bekijkt, die heeft gewoon een beter artikel voor zijn ogen dan je, voordat ik, dat ik daar iets het iets aan waanzinnig idealistisch. Ja, maar heel veel mensen zijn heel stiekem heel diep in hun hart uh, idealistisch. Ja, en ik vind het ook heel mooi, ja. En dat is ja, omdat er gewoon zoveel mensen een klein steentje bijdragen, kom je in een heel eind. Het is namelijk dat het is even, even betrouwbaar als Britannica, toch, de antiklopedie? Ja, dat zeggen ze. Uh, ik, ja, ik kan daar zelf geen uitspraak over doen. Er is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, al in 2005 waren we bijna even betrouwbaar. Intussen zijn we uh, bijna zes jaar verder. En uh, ja, je kunt je voorstellen, Wikipedia is wat dat betreft gigantisch gegroeid en gigantisch veel beter geworden. Ik kan me ook geen leven zonder Wikipedia voorstellen eigenlijk. Ik weet ja, niet meer hoe het was. Dat ooit. vind ik heel zielig. <laughs> oh, nou, dankjewel. <laughs> nou ja, dat is, is mijn meest gebruikte website, denk ik. Nee, het is natuurlijk fantastisch dat mensen het zoveel gebruiken. Heb je nou een, even tot slot een, een favoriet artikel tussen al die hoeveel, hoeveel waren er ook weer? 217 miljoen? Ik vind het altijd heel mooi dat uh, op hele ingewikkelde artikelen... zoals Barack Obama, waar mensen hele uiteenlopende standpunten hebben... zeker op de Engelse Wikipedia, dat ze dan toch bij elkaar weten te komen... en samen een, uh, een uitgebalanceerd artikel weten te schrijven. Want oh, dat gebeurt ook, meerdere mensen schrijven. Ja, zeker. Alle artikelen worden eigenlijk door meerdere mensen geschreven. Het is, er is bijna geen enkel artikel dat door, echt door één persoon geschreven is. Iedereen vult elkaar weer aan. Ja. Ja. Nou, op naar de miljard. Hè? Wanneer is dat bereikt? Per maand, een miljard hits? Ja, oh, uh, miljard hits, geen idee. Uh, uh, ik geloof dat het om het aantal unieke gebruikers ging. Ja. En dat, is, uh, dat zal nog een paar jaar duren. Zeker. Dan ben jij er nog bij. Lodewijk, geloof dus, van uh, Wikimedia Nederland. Dankjewel. Um, Wikipedia is te vinden op internet. En internet, dat kun je kopen bij de Digiboer. Dan weet je dat. Solman, bellen op de sol. Patiënt. 24 februari staat hij in Paradiso in Amsterdam. En uh, een paar maanden geleden was hij ook al in Nederland. Toen speelde hij in de kleine zaal in Melkweg, geloof ik. Of was het de grote zaal? Nou ja, in ieder geval, klein zaaltje. Was wel uitverkocht. Uh, de helft daarvan waren mensen van de radio, die bij de muziekradio werken. Of uh, pluggers van platenmaatschappijen. Want die wilden allemaal wel eens even zien hoe dan die nieuwe sensatie Ben Lonkle Stol eruit zag. En hoe die was. Ik was er ook. Nou, nah, dat was echt... Uh... Super gaaf. was echt aanraden als je nog een keer een leuk concert wil meemaken... de komende twee maanden, 24 februari in Paradiso. Ben Loonk, Je Solje hoorde Solman. Patrick Lodiers, ook een beetje een Solman... die ontvangt elke zaterdagavond boeiende gasten in zijn hotelkamer. En hij ligt nu nog op één oor. In die hotelkamer vermoed ik. Maar afgelopen avond had Patrick Hero Brinkman te gast. Uh, we nemen ook altijd eventjes uh, de week door. Afgelopen week was het natuurlijk een druk. Laat ik even beginnen met het afscheid van Femke maar Was je erbij? Ik zat in een kamer. Bij heb je Kansel. geklapt? Ja, uiteraard. Ja. Ik neem even een slokje. Ik neem een slokje cola. Ja. Ja. <laughs> um, ja, nee, ik heb geklapt, uiteraard. Het is een. een, een, een, een, een een zeer goed collega die, uh, die uh, op een uh, hele goede manier... op een heel moeilijk tijdstip, denk ik... Uh, het fractievoorzitterschap van GroenLinks heeft opgenomen. En hoe je het werd of keer daar is ze ingegroeid. Maar dat heeft ze de laatste jaren natuurlijk uh, voor GroenLinks met verf gedaan. Want klap jij dan ook uh, en denk je dan in je hoofd... oh, die is weg, een van onze sterkste opponenten... Die, uh, die gaat de Kamer verlaten? Nou ja, kijk, het rare in de politiek is altijd... als je een sterke opponent hebt dan heb je ook altijd een goed iemand om je tegen af te zetten. Daarmee kun je je eigen standpunten altijd heel goed spiegelen. Wie is jouw sterkste op moment, de opponent nu dan? Op dit moment? Ja? De mijne. Ja? Ik heb, kijk, ik ben geen fractievoorzitter. Dus ik doe de grote debatten uh, wat dat betreft niet. Nee, maar Jij moet je toch ook ergens tegen iemand kunnen afzetten... om zo scherp te blijven? Ja, nou ja, dat ligt bij ons heel erg aan het uh, onderwerp. Kijk, wij zijn niet echt een, een, een, een links-rechtspartij, zeg maar, hè? Uh, uh, de, de, ene, de ene onderwerpen, dan, dan kunnen we ons afzetten tegen links... omdat we dan een heel recht standpunt hebben. Maar er zijn ook onderwerpen waarin we ons uh, bij rechts afzetten. Kijk maar even naar bijvoorbeeld de missie in, in Afghanistan. Als het maar populistisch is, toch? Nou, nee, wij kijken, uh, wij kijken echt wat is... Wat is wat dat betreft, zonder uh, een bepaalde stroming te vertegenwoordigen. We zijn in, onze essentie is liberaal, liberalisme. Maar zonder een, een daadwerkelijke stroming te vertegenwoordigen, kijken wij waarvan we, dat we, wat wij denken echt het beste is voor het Nederlands volk. Maar, nee, maar ik zeg dat omdat ik ergens in, in die artikelen die ik allemaal gelezen heb, natuurlijk over nou. je dat je ook wel trots bent uh, over die populistische cultuur. Nou ja, als je, als je dat namelijk populisme vindt, dan ben ik daar inderdaad trots op. Ik ben er trots op om de meerderheid van de mening van, van het Nederlandse volk te, te kunnen vertegenwoordigen. Daar ben ik inderdaad trots op. En dat neemt niet weg dat we ook daarin... Uh, soms hele uh, nare en vervelende maatregelen moeten nemen. Uh, noem alleen maar uh, al de bezuinigingen. Ja, hoe je het bent of verkeerd, die zullen we moeten nemen. Nou ja, dat is dan, uh, dat is dan heel vervelend. Dus daarin uh, doen we het misschien niet zo heel goed wat het volk graag zou willen. Alhoewel een meerderheid natuurlijk volk wel dit, uh, dit, uh, dit, uh, deze coalitie heeft gekozen... Maar ik vind het is ik een vind heel de coalitie. Pardon? Het is geen meerderheid. Met de getoogsteun is het. Nou, de, ik noemde de 18 ja. miljard. En de ja. 18 miljard zit in een financiële paragraaf. En die hebben wij wel mee de ondertekend. Dus dat, dat betekent wel dat wij. Als ik het heb over de 18 miljard, dan is het wel de coalitie. Want nou, daar hebben wij ook voor getekend. Nog meer nieuws van afgelopen week of eigenlijk van vandaag. Er zijn heel veel uh, ja, Wikileaks documenten. Ja. over Nederland vrijgekomen, ook met de discussie over uh, Afghanistan. En daaruit bleek dat Amerika ook uh, vindt... dat Wilders een extreem rechtse ophitser is. Wat ja. vind je daarvan? Nou ja, ik, <laughs> ik moet heel erg zeggen... Ik ben, uh, ik ben wat dat betreft behoorlijk teleurgesteld... in de kwaliteit van uh, de diplomaten in de ambassade... Want om, ons extreem, om Geert een extreemrechtse ophitser te noemen... dat uh, gaat alle perken te buiten. Uh, en ik zou wat dat betreft uh, zeggen... Amerika, uh, kijk uh, liever naar je eigen kwaliteit van je eigen politici. Ja, maar zo kan je het ook zien. Maar je kan ook zien ja. van... nou, uh, uh, jullie doen er tenminste toe. Ik bedoel, ze houden Geert Wilders in de gaten. Zo kan je het ook bekijken. Ja, nee, maar de, de, de, en dat is ook zeer terecht. Want uh, uh, ik denk dat wij een grote machtsfactor uh, gaan worden in de toekomst. Uh, Wij zijn geen partij die er over vier jaar de bruin aan geeft. Ik, uh, ik heb ook al eerder gezegd, ik doe er alles aan om over vijftig jaar uh, nog op de PV te kunnen gaan stemmen. Ik zal het dan niet meer zijn, denk ik, maar wel in ieder geval mijn zoon. Uh, en, uh, en dat beseft iedereen ook wel. Hoe zou uh, Amerika... Stel voor, er zijn nog meer Wikileaks. Hoe zou Amerika jou omschrijven? Hoe zou Amerika jou typeren? Ik heb geen idee. Maar het interesseert me ook echt helemaal niet. Nou, je kan er toch wel over dromen? Het is toch mooi nee, dat, dat in Amerika ik... over jou wordt nagedacht? Ik droom geen... Dat, mensen denken... Oh, om... oh my god, Hero nee. Brinkman. Oh. <laughs> ik droom nog geen seconde wat Amerikanen over mij denken. Nee. Buiten het feit dat ze waarschijnlijk helemaal niks van me denken. Want ik ben niet belangrijk genoeg. Maar het zal me ook helemaal niet uh, niets interesseren. Nee, maar het is wel, nu komt dat naar buiten en, ja. en die quote over Geert Wilders... Dat, dat steekt jullie wel, neem ik aan. Dus het interesseert jullie wel erg. Nou ja, ga niet denken dat wij uh, dit soort dingen niet verwachten, maar uh, ik, vind het gewoon, uh, ik, ik, ik vind het gewoon niet professioneel. Want het, uh, ten eerste, het klopt inhoudelijk gewoon niet. Uh, en ten tweede, uh, ja, ik zou kijken naar mijn eigen politici in Amerika. We bestellen hier altijd uh, ook even RoomService. Dus ik ga even bellen. Oké. Okay. Wil je nog wat drinken? Ja, ik lust wel nog wel een beetje cola. Ik heb een beetje dorst. In. Ja, ik neem een biertje, maar dat is niet meer aan jou besteed, geloof ik, hè? Nee. nee Heel, helemaal nee, niks meer? Helemaal niks meer. Is dat moeilijk? Nee. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Alleen, um, kijk, als je gezellig met vrienden uh, zit eten... Een hele goede avond met Patrick op Kamer 108. We willen graag een gewone cola of cola light. Een gewone cola. Gewone cola en een... Nee, een, een gewone cola en een biertje, alsjeblieft. Nee hoor, dankjewel. Tot zo. Als je nee, dus met, kijk, vrienden, als je met vrienden... Op pad vrienden bent, ja? Ja, als je met vrienden ergens in een, in een restaurant lekker zit te eten, dan uh, had ik er altijd wel graag een glaasje wijn bij gelust. Maar ja, dat, uh, dat heb ik ook laten liggen. Doe je dat ook helemaal niet meer? Nee, ik drink helemaal niet meer. Mis je het? Nee, nou ja, dat, dat zeg ik, dat is wat ik mis: als met vrienden uh, gezellig wat drinken. En, uh, maar verder, uh, nee. Nou, ze komen het zo brengen, je colaatje. Ik hoop dat je daar ook van kan genieten. Ah, zeker, er zit een citroen in. Dus, uh, <laughs> um, ja, en we zijn natuurlijk, of tenminste jij bent volgens mij druk bezig... afgelopen week geweest met de Provinciale Statenverkiezing. Ja, ah, ik moet zeggen, niet alleen ik, maar uh, mijn hele uh, lijst... is <laughs> er druk mee bezig geweest en ook alle vrijwilligers in Noord-Holland. En we hebben wat dat betreft behoorlijk wat vrijwilligers in Noord-Holland, kan ik je ja. verklappen. En de nummer twee is ook druk bezig geweest, want die is van de lijst afgehaald. Ja, die is helaas van de lijst afgehaald. Ja. De heer Carlo de Bruin. Waarom? Nou ja, Carlo de Bruin... die, uh, uh, die kreeg zijn verklaring omtrent gedrag... Uh, niet voor elkaar bij justitie. Um, wat houdt dat precies in? Een VOG uh, is iets wat we uh, hebben gezegd... dat gaan we voor alle kandidaten aanvragen. En uh, uh, die hebben we ook van alle kandidaten op dus de een, lijst. Dus een verklaring van goed gedrag. Ja, het, het, het is verklaring omtrent gedrag, maar je mag ook zeggen verklaring van goed gedrag. Um, en uh, justitie gaat dan kijken of uh, iemand een dergelijke verklaring afgegeven kan worden. En bij de heer De Bruin uh, kreeg hij het niet. Overigens moet ik wel bijzeggen dat hij wel behoorlijk gelummeld werd door justitie, heb ik het gevoel. Um, want ze hadden de periode ineens verlengd van vier tot tien jaar dat ze terugkeken. En ze hadden ook uh, andere criteria uh, uh, genomen per 20 december... op grond waarvan ze een dergelijke verklaring zouden gaan afgeven. Maar dat neemt niet weg dat hij hem niet kreeg. En, uh, daarmee, uh, Waarom voorals... kreeg hij hem niet? Hij kreeg hem niet omdat hij uh, uh, twee keer, drie jaar en vijf jaar geleden... Uh, een keer gepakt was met uh, rijden onder invloed. Nou, Dat is jammer dat je nummer twee kwijt bent. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat je blij bent dat er goed gescreend wordt... Het is beter ja. dat het nu gebeurt dan uh, ja. dat jullie afgelopen nou, paar maanden hebben meegemaakt. Dat, mee dat is de absoluut PVV waar. En, dat, ik bedoel, dat is hartstikke zuur. Want nogmaals, uh, het is een ontzettende goede, goede man. Uh, ik, het is ook heel fijn dat hij hem niet kreeg. Maar aan de andere kant, uh, uh, ja, so be it. Uh, wij eisen een VOG. En als hij hem niet krijgt, dan kunnen wij hem uh, niet op de lijst zetten. Dat wordt geklopt. Ja, zal ik openen. Ja, het is jouw kamer. Ja, maar bedoel... jij, best, jij bestelt. Ja, ik was zo vrij <laughs> om zelf te bestellen. Maar kijk kom er binnen. zijn al binnen.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 Wat Slanger en you're not alone. Het is leuk? Er komen allemaal mailtjes binnen over dat modeonderwerp waar we het een half uur geleden over hadden. Volgende week maar eens even over doorbomen. We hadden het over dat modellen wel heel jong zijn de afgelopen tijd: 14 en 15 en zo. En ik vond het belachelijk. Lieke vond het ook belachelijk. Nou, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Laten we er volgende week even over uh, gaan babbelen. Hopelijk dat je er dan weer bij bent. Vanavond, dan is het weer zover, dan zetten 4,5 miljoen mensen weer de televisie aan voor een nieuwe aflevering van Boer zoekt vrouw. En elke week wordt het maar spannender en spannender welke vrouw zou uiteindelijk bij haar prins op de melkkoe mogen blijven. Maar in deze moderne tijd blijven wij natuurlijk niet wachten tot er weer een week voorbij is. En daarom stuurden wij Bas en Rick op pad om te kijken of we alvast een klein scoopje konden halen. Ik ben Gijsbert, 35 jaar. Ik zoek een avontuurlijke, vrolijke vrouw met een eigen leven die dat wel graag met mij wil nemen. Boer zoekt vrouw is echt ongekend populair. 4 miljoen kijkers, dat soort aantallen behalen ze elke week gewoon. En boer Gijsbert die woont vlak onder Amsterdam in het leuke dorpje Apkoude. En eh, nu ben ik toch wel benieuwd welke vrouw Gijsbert uiteindelijk heeft gekozen. Dus ik ga in Apkoude eens even kijken of ik de vrouw van boer Gijsbert kan vinden. Die ken ik niet. Wie is dat? Van boer zoekt vrouw. Nee, het is een programma waar ik niet in geïnteresseerd ben. Boer Gijsbert nog gezien onlangs? Wie? Boer Gijsbert? Nee, niet gezien. Ken ik ken hem niet. Boer Gijsbert, doet hij hier zijn boodschappen? Volgens mij wel. Hm. Laatste tijd nog gezien? Ja, zeker. Met een vrouw? Ik kan me niet meer herinneren, sorry. In de bloemenzaak, in de afkoude. Hallo? Uh, boer Gijsbut, is die hier onlangs nog geweest? Anderhalve week geleden, denk ik. Oké, okay. is, is al bekend wat voor vrouwen die heeft uitgekozen? Wie die heeft uitgekozen? Ja, ja, ik, zou het echt niet weten. ik heb niet gevraagd, ik herkende hem in niet eens. Mijn collega zei het dus. Als ik weet dat hij Roze heeft gekocht, en maar voor wie weet ik niet. Oh, Roze, dat klinkt als uh, dat het wel iets van liefde in het ja, spel ja, is nu. Dat wel, dat wel, ja. Hoi, hoi, hoi, hoi. Nou, het uh, huis van boer Gijsbut hebben we gevonden, maar uh, alle gordijnen zijn gesloten. Dus even kijken waar dan de voordeur is. Ik kan hier nog door het raampje kijken. Dan zie ik dan de huiskamer en een eettafel. Maar geen dingen die je duiden op een vrouw. Dus iets van uh, mascara of zo. Ik ga aanbellen. Ik vind het wel spannend. Moe grijs. Ik weet Kijken of hij thuis is. Ja, dan doet hier ook niemand open. Nog even door de gordijnen spieken stiekem. Ook geen lichtjes branden. Nou ja, de directe benadering van uh, met de deur in huis vallen, dat hielp niet echt. Uh, dus ja, en dat is wel, dat vind ik wel echt heel spannend als ik dat nu ga doen. Um, om gewoon even zijn erf op te lopen, kijken of die ergens lopen. Ik heb echt wel iemand gezien. En ik loop nog even verder achter de boerderij. Hallo? Hoe, Boer Gijsbut? Ik sta weer tussen zijn schuren, er staat hier wel een deur open. Ja, en die hond natuurlijk, hè, die loopt hier ook nog. Ja, het lijkt erop dat boer Gijsbert zich echt blijft stoppen in huis. Hij wil ontbeten vanmorgen, want er liggen nog vlokken op de keukentafel. Oké, okay, dat nou is het redelijk fucked op allemaal, want ik sta echt al een uur hier in de bosjes bij uh, boer Gijsbert. En het gaat alleen maar harder regen ook, het is echt niet normaal. Maar uh, het lijkt erop dat hij echt niet naar buiten gaat komen, wat wel echt zuur is. Maar we hebben nog één troef achter de hand en dat is dan uh, boer Frank. En uh, daar gaat Rick naartoe. Misschien dat we dan wel zijn. Uh, nieuwe liefde al kunnen ontdekken. En of Rick het wel gaat lukken, dat hoor je zo meteen. Front pages. Belangrijkste nieuws van de internetsites van binnen en buitenland op telegraaf.nl. Gisterochtend is er een onduidelijk geel poeder ontdekt op tientallen auto's in Gouda. De bewoners waren meteen bang dat, uh, dat het iets met de ramp in Moerdijk te maken had. Experts die zagen al snel dat het onschuldige gele vlokjes van de Hazelaar waren. Deze boom staat in januari in bloei en verliest gele sliertjes die door de wind verspreid worden. Dus mysterie opgelost. Op bbc.co.uk De Venezuelaanse leider Hugo Chavez wil dat de soap Chepe Fortuna in Colombia van de tv wordt gehaald. De hoofdrolspelers heten in Colombia en Venezuela. En de hond Little Hugo die zou verwijzen naar Hugo Chavez. Het personage Venezuela wordt in verband gebracht met misdaad, bemoeierigheid en platvloersheid. Platvloersheid, een raar woord. Nee. Meneer Chavez die houdt de media onder streng toezicht. En alles dat hem niet bevalt, wordt dan ook meteen verwijderd. Zo ook deze soap. Dan Pond tv. Het klimaat zou mogelijk invloed hebben op het succes van een beschaving. Dat ontdekten onderzoekers door het bestuderen van jaarringen van bomen die ouder zijn dan 2500 jaar. Als de ringen dichter op elkaar staan, dan was het klimaat slecht. En dat was bijvoorbeeld tussen 250 en 600 na Christus. En dat was tijdens de val van het Romeinse Rijk. En dan nog op tctubantia.nl. Misschien heb je het wel gehoord dat je de nieuwe CD van Treintje Oosterhuis gratis kon krijgen bij het Algemeen Dagblad gisteren. Nou, daar was Johan Dollekamp van een Platenzaak uit Hengelo in Overijssel niet zo blij mee. Hij voerde gisteren ludiek actie tegen de gratis verspreiding van de nieuwe CD van Treintje. Hij draaide de zaak namelijk om en verkocht CD'tjes met daarbij een gratis krant. Hij wilde zo een statement maken dat, uh, dat helemaal niets met een krant te maken zou moeten hebben. Hij is uh, niet de enige die hierover uh, denkt. Want ook Hans van Breukhoven, de grote baas van de Free Record Shop... zei al dat het moeilijk werd om nog een cd van Treintje Oosterhuis te verkopen. Omdat ze hem al gratis had weggegeven. Dan nog even de buienradar, even een blik werpen. En ik heb het nog nooit meegemaakt, maar het is dus echt helemaal droog. Overal in Nederland. Sailing on a thousand seas Een van de leukste liedjes van 2010, The Coral met A Thousand Years. Uh, net hoorde je al Bas die op zoek ging naar de nieuwe liefde van Boer Gijsbert... van Boer zoekt vrouw. En hij zei al dat het niet was gelukt. Helaas, helaas. Hij is er niet achter gekomen of Gijsbert nog een vriendin heeft. En Rick gaat het proberen bij Boer Frank. Hoi, ik ben Frank. Ik ben 26 jaar. Ik zoek een optimistische, enthousiaste vrouw... die het weet hoe het is om een passie te hebben. Aangekomen in het mooie uh, rustige heidhuizen, waar het uh, gelukkig vandaag droog is. We hebben een beetje geluk. Het geluk moeten we ook nog maar uh, gaan zien te vinden. Want we zijn op zoek naar boer Frank. Boer Frank van uh, Boer zoekt vrouw. Want we willen natuurlijk aan het eind van de dag gewoon weten... met welke vrouw hij op dit moment samen is. En of die überhaupt nog wel samen is. Zijn er roddels over boer Frank, meneer? Er wordt wel veel over gesproken. En uh, ja, hij heeft natuurlijk toch een bepaald uh, profiel. Oh, wat is dat? Wat, uh, welk profiel hebben we het dan over? Nou, dat de een echte boer is, hè? We vroegen ons af, heeft u boer Frank al wel eens uh, gezien? Mijn collega heeft hem vrijdag hier rond zien lopen. Liep hij de winkel voorbij. Ja, met ook iemand ACC, weet je dat u <laughs> vond? Nee, hij was alleen. Echt alleen? Hij was alleen. Zijn wel iets van roddels, toch, denk ik, over boer Frank en uh, weet, wat u net zei. Mijn dochter vond hem hier gewoon een sukkel. Ja, niet. ook waarom? Nou, omdat dat meisje... Hij is al gek op dat meisje, zei ze. Ook voor het programma al, ze. Ja, schijnbaar wel. En Roddels over Boer Frank ook nee, niet. Nee, daar durf ik niks over te zeggen. Ik heb gehoord dat hij er een vriendin over heeft gehouden. Maar hoe of wat, dat weet ik niet precies. Maar in Boer Frank stond hij ook in het lokale krantje destijds toen hij... Uh, nee, door... volgens, mij wordt, uh, volgens mij wordt Frank helemaal afgeschermd uh, voor de buitenwereld. We zijn op zoek naar Boer Frank. Je moet je weten waar hij woont? Ja, heel graag. Hij woont heel ver buiten het dorp, denk kilometer of tien. Dus ik ga straks hier. Uh, de... Eerst krijgen we een kleine kruising, ja, En dan hier krijgen we een grote kruising. een kle kleine kruising en dan heb je die grotere of groot... Oh, hier, begrip gegroeid. Ga je rechts en dan volgens mij de eerste weg links. Zo, uit de auto. Ik denk dat ik het gevonden heb. Ik loop nu het uh, erf op. Het is een lange weg naar het huis. Het is een uh, lange oprijlaan en het, is, uh, het lijkt erop dat het in ieder geval iemand thuis zit. Het is erg druk. Er loopt een hond. Nou, daar ben ik dol op, dus dat komt heel goed uit. Het begint nou wel echt een beetje spannend te worden, hoor. De deur gaat open. Welkom, boer Frank. Goeiedag, gaat de deur meteen weer dicht? Oh, boer Frank, ik zou er heel even één woord mogen hebben. Maar uh, we krijgen geen commentaar, hè, Frank? Nee. Zondag, dan weet je wat de volgende stap is. Merk jij er iets van in je privéleven verder? Dat uh, mensen toch gaan vragen, gaan vissen naar uh, feitjes over jou of uh, een van de dames? Nou, behalve onaangekondigde journalisten. <laughs> krijg ik krijg er weinig van. Nee, ik krijg alleen maar leuke opmerkingen. En ja, uh, yeah, that's it. En tot nog het ook prima. Maar uh, ja, als we verder niks uit je gaan slepen, dan wens ik je een hele prettige dag toe. Okay. En uh, misschien ja. nog wel een hele fijne 14e februari. Wie weet. Jammer. Jammer dat we er niet achter zijn gekomen. Zonde. Nou ja, vanavond weer een nieuwe aflevering van Boer Zoekt vrouw. Ik kijk stiekem nooit. Maar ik ben echt de enige. Ik moet elke maandagochtend weer die verhalen aanhoren voor boer Frank dit en boer Gijsbert... gek wat je ervan van. We spotten hier zijn broer die uh, nogal stotterde. Dus deed uh, de meneer van Beckman overdrive overdrive. Maar even na. You ain't seen nothing yet. Het moment van experiment. Ja, de nieuwe lichting van BNN University doet eens in de twee weken een test. En tijdens dit experiment testen ze nieuwe producten. Begin januari is natuurlijk een goede tijd voor goede voornemens. En daarom beginnen Evert en Christel te kijken hoe verschillende afvalmethodes eigenlijk werken. Christel ging aan de eiwitshakes en Evert leefde een week lang op poeder en repen. Hey, hallo, Evert hier. Ik ga de komende week het Weight Care Dieet uh, volgen. Dat houdt in dat ik een, uh, ik heb een pakket heb binnengekregen en er zit een vijfdaagse minicure in. Ik ben Christel en ik ga een week lang voor de test aan eiwitslank Oké, okay, ik ben nu dus de eerste shake aan het bereiden. Ik heb een heel handig bekertje meegekregen in het doosje. En het enige wat ik nu nog even moet doen... is voordat ik dit ga, ga, ga nemen, moet ik nog even wegen. En dat is... Ik zal er niks van afliegen. Het is precies 85 kilo. Voordat ik natuurlijk een week aan de eiwitten shakes ga... ga ik eerst even op de weeschool staan. Zo, oké. Okay. Nou ja, de kerstkilo's zullen we maar zeggen. Nou ja, die gaan er dus hopelijk af. Ik heb net mijn, uh, mijn eerste vanilleshake op. En ik moet zeggen... Ik moet er nog wel een beetje aan wennen hoor, dat ik een, een shake moet nemen als ontbijt. Ik heb namelijk nog steeds het gevoel dat ik zo meteen nog even een paar broodjes ga nemen. Ik zag ook lekkere worstenbroodjes liggen en ik moet zeggen, ik, uh, ik zou bijna vergeten dat ik die, dat ik die niet mag nemen. Dus uh, het is even afkikken. Maar uh, op zich, de shake was uh, best prima. Het is dag één van de eiwitte shake. Ontbijten maar zou ik zeggen. Drie eetlepels, een beetje water erbij. En goed roeren. Zo. Het ruikt gewoon naar Venuya, een soort Venuya-merk. Mm, het is helemaal niet zo vies. Best wel lekker, best wel zoet. Ja, je moet je voorstellen: het doosje is ingedeeld in uh, met zakjes. Dan hebben ze heel, heel slim een dekseltje erop gedaan, en dan kan je precies zien welk zakje wat is. Ik heb zakjes met lunch, zakjes met ontbijt, uh, tussendoortjes dessert en een avondmaaltijd. En ik ga dus zo meteen op stap. Ik ben de hele middag weg. Maar dan moet ik dus nu al kijken wat ik die hele middag mag gaan eten. Dus ik moet nu in het doosje kijken wat ik allemaal uh, als, als, als lunch mag nemen... en als tussendoortje. En die moet ik dus al bij me hebben. En er ook eventueel uh, mogelijkheden om die klaar te maken. Ik heb bijvoorbeeld hier iets van bouillon. Ik weet nog niet precies wat dat inhoudt. Dat is het tussendoortje. En als lunch mag ik een reepje meenemen. Nou, dat is makkelijk. Die neem ik gewoon zo mee. Dag 2, lunchtime... En ik zit natuurlijk aan de eiwitten shakes, terwijl de rest een lekker broodje eet. Vind ik het erg tot nu toe nog niet. Oké, okay, het is nu dag 2 van het vijfdaagse minicure dieet. En ik ben nu op het station. En ik merk wel dat ik nu onderweg, zou ik normaal gesproken echt iets te snacken halen. Maar dat, dat kan dus gewoon nu even niet. En dan uh, ga je toch maar iets, uh, iets proberen te vinden in de schappen wat je wel mag eten. En dat komt dan al gauw neer op een, een doos cherry tomaatjes. Dus die heb ik nu net gekocht. Of ik las in de begeleidende brief dat ik alles mocht eten op gebied van rouwkost. Ik heb hier een bleekselderij en die ga ik nu eens nemen. En ik heb het eigenlijk nog nooit zo een stengel uh, geproefd. Dus eens even kijken. Zo. <lacht> nou, ik vind het eigenlijk uh, maar smerig. Ik ga het nog <lacht> even uitspuren. Dag drie van de heiwitte shake. Het is uh, nu elf uur. Ik heb ongeveer om half acht vanochtend... Uh, uh, een eiwitshake genomen. En ik begin nu toch wel weer een beetje honger te krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet zou mogen. Het zou toch uh, je trek een beetje moeten wegnemen. En pas om 12 uur mag ik weer... Uh, de volgende shake. Het is nu uh, dag 3 van de, de vijfdaagse minicuur. En ik ben net een beetje eigenlijk van het, uh, het hongergevoel af... tussen de maaltijden door. Maar dan zie ik ineens iemand lopen met een, uh, met een broodje ham... En toen besefte ik me, ik mag natuurlijk deze vijf dagen helemaal geen brood eten. Toen ik dat besefte, kreeg ik weer even een, een heel klein beetje zin in brood. Maar ik heb geen brood genomen hoor, maak je me geen zorgen. Dag vier, ik sta op Amsterdam Centraal Station. Uh, de verleiding is overal. Pizza, croissantjes, nou, noem het maar op. Maar niet voor mij, want ik heb totaal geen honger. En vandaag heeft er iets interessants voorgedaan, want ik was namelijk vandaag... Van uh, best wel vroeg tot een uurtje of elf uur aan het werk op de uh, BNN-redactie. En dat had ik van tevoren niet bedacht. Dus ik had ook geen avondmaaltijd bij me van het minicuurtje wat ik aan het volgen ben. Dus ik heb um, samen met de andere leden van BNN University heb ik pizza besteld. Dus ik moet eerlijkheidshalve he zeggen dat ik niet me helemaal aan het dieet heb gehouden. Maar um, dit is wel, wel weer goed om aan te geven dat het dieet... Uh, dus niet altijd even praktisch is. In de zin van, je moet altijd die zakjes bij je hebben. Dag vier aan de eiwitten shakes. Het valt me nu wel zwaar. Ik bedoel, uh, s ochtends vind ik het ook wel lekker om een beetje wat te kauwen in de Dat kan niet echt natuurlijk met die shakes. Zo, ik heb net uh, hard gelopen. En ik merk toch dat het net iets moeilijker gaat als je aan het diëten bent. Dag vijf van de eiwitten shake. Ben je net wakker? Tussen de middag merk ik dat ik er steeds meer last van krijg. Dat ik al een broodje wil. Gewoon lekker wat wil eten in plaats van wat wil drinken. Dag 5. De eiwitjes komen mijn neus uit. Stiekem op zoek naar een abbezijn. Even een croissantje halen. Ik zit in de trein onderweg naar huis. En ik heb een maan honger. Niet normaal. Ik heb zojuist mijn laatste uh, maaltijd op van de vijfdaagse minicuur. Mijn doosje is nu leeg. Nou, hoe beviel de test mij eigenlijk? Nou, ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat uh, kleine zakjes poeder... en een paar repen, of één reep eigenlijk per dag, dat die de honger weg zouden nemen. Uh, verder stond, vond ik het best wel kloten dat ik geen brood mocht eten. Want ik hou van een boterham met Nutella. Uiteindelijk komt het er altijd op neer, dat hoe je ook wil afvallen. Uh, het is altijd een kwestie van doorzetten. En je vooral, dat vond ik ook heel moeilijk, dat je niet laat verleiden door... Uh, als je een blikje cola ziet of als je frituur ruikt, dat je dat niet allemaal gaat kopen. Maar dat je gewoon lekker bij je dieet blijft. En wat me ook uh, opviel afgelopen week, en dat vond ik vooral van mijn sociale omgeving een beetje kloten. Ik heb eigenlijk de hele week lopen riften. Dus uh, dat is ook geen aanrader natuurlijk. Ik sta op de weegschaal en jawel, er is bijna, nee, er is precies 2,5 kilo af. Perfect toch? En het leuke van dit alles is, ik heb vanochtend even gewogen en ik ben ruim 2,5 kilo afgevallen. Dus dat is ook nog eens mooi meegenomen. zou spelen op uh, Noorderslag dit weekend. Alleen uh, ze was ziek, geloof ik. Wat wel heel jammer was, want het ze smaakt hele mooie liedjes. Just so, hoorde je van Agnes Obel. We gaan naar de week van Joris Kreugel. Die heeft het over vliegen. Ooit in de keuken, bij ons in het studentenhuis... toen uh, hadden we een karbonade ergens leergelegd. En uh, we kwamen een gegeven moment maden op. En daarna vliegjes. Vleesvliegjes. En daar ga ik het uh, vandaag over hebben...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 Nou, iets makkelijk als je net aan je ontbijt zit. Carbonade met, uh, met maden. Jeroen Snel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nog van je genoten met uh, Blauw Bloed gisteravond. Nou, dank u wel. Ik kijk uh, altijd uh, na de uitzending van Dit is de Zondag... om half acht of om half negen naar de kijkcijfers. Ja. Dus uh, dat is altijd wel weer spannend. Ja, nou, ik, hoop, ik ga voor je duimen. Ja. Straks iets heel anders hier op Radio 1. Dit is de Zondag met uh, Jaap Dirkmaat. Hij redde ooit de korenwolf. En ja. dan bedoel ik niet het bier. Maar de hamster in ja. Zuid-Limburg. Van uh, de vereniging Das en Bomen. Tegenwoordig zit hij in een andere club wilde eerst zijn politiek ingaan. Uh, ingaan is niet gelukt, maar hij is uh, vanochtend een uur lang te gast. Dus uh, een hele mooie opmaat uh, lijkt me naar uh, Vroege Vogels. Lijkt mij ook. Pas weer om uh, acht uur acht? te bluizen is. Ja. Ja. Zometeen in Dit is de Zondag. Ja, nou. Veel plezier. Dankjewel. <laughs> Vroege Vogels presenteert... De radiocursus Rampencommunicatie voor bewindslieden, burgemeesters en brandweercommandanten. Ja, excellentie, even dit knopje indrukken. <tie> Voor de omwonenden is geen gevaar. Verder, onderzoek naar vleermuizen in bunkers. Is dit het geluid van een watervleermuis? Nee, nee, nee. nee, nee. Snel je gasmasker Dat is het geluid van je geikenteller. <tie> Lisa staat pal naast de plekken waar we uranium denken te vinden. Precies. Straks, van 8 tot 10...